Never Is our God, and all oh, we'll will see how great, how great is our. God.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 en daar is dan ook een groep interkerkelijk, dus mensen van alle kerken, die daar dan evangeliseren. Hè? Ja, het is ook... Ook een open huis, hè? ook in Schaalrijk. Die kunt ja. ongelooflijk veel. Ja, dat is ook heel Ja, voedselbank, kleding en, en er komen van allerlei soorten mensen uit allerlei landen. Ja, dat is ook een dat... hele leuke gemeente, ja. ja.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 Mm -hmm. ja, de, de, de, de, de, ja, hoe ging het precies je gaat dus een avond naartoe en, en, en zaterdag de hele dag mm -hmm. en dan ben je met elkaar de te bestuderen ja, dus als je dingen niet begrepen kon je vragen stellen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 Wat is er nog meer? CD's of uh, Ja, muziek natuurlijk. DVD's, ja. CD's. Uh, allerlei soorten crème, parfum. Uh, uh, nou, leuke beeldjes. Uh, ja, nou, ja van echt, echt heel veel. Ja, kaarsen zag ik. En kaarsen? kaarsen? Standaard. Uh, ja, klopt. Kleding en tassen zelfs. De, toen was er nog ja, kleding. Dat is er. nu weer niet meer. Tassen weer helemaal. Ja. Die de Bedouinen maken. Dat ja. is echt mooi. Ja, ja en Binnenkort is er ook weer zo'n... Uh, zo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 Ja, en dan kan je dus een kijken. Ja, wijn. Heerlijke uh, wijn daar allemaal, hè? heerlijke koosje altijd, wijn. Hè? De, de smaals mij. Dat heet kiddus, kiddus, hè? ja. ja Sacramentelwijn. wijn. hele lekkere wijn voor het avondmaal. Extra mm. zoet. Ja.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 Is, naar, we gaan naar Nijkerk, naar Nijkerk. Ja, en, oh, ja, Daar komt alles dus uh, aan. En dan kunnen we dan vanuit uh, halen en vanuit andere plaatsen bestellen uit Nijkerk. Okay. Uh, dan, krijg je, dan krijg je allemaal in bruikleen. Uh. En als je het verkocht hebt, nou, dan wordt de rekening gestuurd naar uh, Nijkerk. Ja, oké, okay, dus zo gaat dat. Mm. En uh, jullie komen ook regelmatig bij elkaar misschien? als? Uh... Ja, er zijn dus 200 consulenten in Nederland. 200 consulenten? 200 overal gedaan.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 Stop.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 of veel zingen, muziek, eten met elkaar. Dat ja, het, het jaar. Ja, heel gezellig. Ik hoorde ook vrouwen die Geen gaan yes. ook naar Amerika of naar een ander land. Klopt. Of bemoedigen naar Polen bijvoorbeeld met ja. een groepje. Ja. We zijn ook stel nu binnen Israël. Ja, dat ja. Ja, Zo. zou ik best mee willen. Ja, dat is bijzonder, hè? Dat ze, ja. ze reizen dus ook naar bepaalde soorten.